Morgen ook relatief veel zon, bij ook weer 13 tot 15 graden. In het weekend laat de zon zich nog iets meer zien. Dit was het NOS. FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A7 Hoorn-Zaandam... tussen Avenhoorn en Weidewormen over 6 kilometer. Vanuit Zaandam naar Amsterdam de nasleep van een ongeluk... tussen West- en Oostzaan 8... Op de A9 ook maar Amstelveen tussen Vels en knooppunt Batoverdorp over 11 kilometer. Veel vertraging op de A12, daarna richting Utrecht, na een ongeluk met een paar vrachtauto's. Vanaf Gouda dan aan knooppunt Oude Rijn file rijden over 20 kilometer. Dat is bijna een half uur vertraging. Op de N44 bij Wassenaar in beide richtingen 3 kilometer. Op de N201 Hilversum uit Hoorn voor de aansluiting met de A2 staat 3 kilometer. En op de N247 Hoorn Amsterdam voor Broek in Waterland 4 kilometer.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Die me lang en lief omhelzen zouden. Maar alle armen die ik vind, omhelzen niet zoals de oude.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 Goedemorgen, drukt zich naakt tegen me aan En ze fluistert zachtjes dat ze zo een dag En wat zijn nou? dan? Goede luisteraars hebben wel een aantal bekende Nederlanders daarin gehoord. Wij zitten in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Wij praten met de wethouder Gert-Jan Bluis over de begroting van Zandvoort... waar men mee begonnen is. En daarna praten wij met Marcel Busser, de nieuwe ondernemer uit uh, Rabal. En als laatste praten wij met Roy van Buringen over... American Roots Country and Blues Concert. Gert-Jan Bluijs, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Sonneveld. Nog een felle met uw verjaardag. Ja, dank u wel. En ja, het gerucht gaat dat u gepensioneerd bent nu. Uh, dat is niet helemaal juist. En omdat u daarover brengt, heb ik hier de krant meegenomen van 1954. Als u boven de wurf kijkt... Ook toen bent u gebor, daar ziet u mijn naam. Maar u hebt dus meer die vraag gehad, want u bent voorbereid, zie ik. Ja, ik dacht, nou, uh, niet heel, het kwam toevallig zo uit. Want als u in deze krant kijkt... Dan ziet u de gemeentebegroting van 1955 oh. staan. en daar komt men 200.000 guldens tekort. Oh. Kijk, toen al. Oh. Nou, dan uh, heb, ik, heb ik positief nieuws. Nou, dat was nog zo, minimaal. Nee, maar daar wou ik ook mee beginnen. Uh, jullie uh, zijn in de gemeenteraad en in de commissies begonnen. Uh, met de, uh, de, de planbegroting voor uh, volgend jaar. Doet de wethouder, jullie hebben uh, gevraagd om schriftelijke vragen... maar een aantal mensen hebben dat niet gedaan. Is dit nog voorverkennend werk wat jullie nu aan het doen zijn? Uh, nou, in, in principe heeft men altijd de gelegenheid om vragen te stellen. Die worden dan schriftelijk beantwoord en verder in de commissie. Ja, en normaal worden er ook uh, in de commissie... Uh, vragen beantwoord en ja, de eerste beetje debatten vinden dan wel plaats, ja. richtingen worden nog niet zo aangegeven, hoewel er zijn wel heel veel vragen gesteld, maar ook tijdens de commissiebehandeling verdiepende vragen want de begroting heeft een, een andere opzet. We proberen hem wat duidelijker te formuleren van wat nou het beleid moet worden. Ja, en dan krijg je dan, dat staat er duidelijker in, dus andere jaren, wat gaan we ervoor doen, wat gaan we doen, wat zijn de ambities? Nou, dat is duidelijker verwoord en daar krijg je dan ook al in de commissie wel wat discussie over wat, wat bedoelt u nu... met uh, in het sociale domein bijvoorbeeld ja. de, de combinatie leggen met sport en bewegen. Of uh, wat u schrijft nu wel op, uh, u hebt de ambitie om de burgers meer te betrekken bij het groen. Hoe ziet u dat dan voor zich om die ambitie waar te maken? Nou, dat soort verdiepende zaken vinden nu meer plaats en dat, dat is alleen maar beter. Dat, en dat is ook de bedoeling van de de deze nieuwe begroting. Dat is de duidelijking van die ja. mensen en daarna uh, komt dan het, uh, het geldelijke plaatje erachter. Ja. Nou, dat plaatje is natuurlijk geschetst. Over dat geld wou ik het even hebben... want het is voor een aantal mensen niet helemaal duidelijk hoe dat werkt. Hoe komt Zandvoort aan het geld? Hoe komt Zandvoort aan het geld? Nou, Zandvoort heeft een begroting van 45 miljoen euro. En daar zitten dus inkomsten en uitgaven in. De inkomstenkant is voor een... Voor een deel wordt dat gedekt vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds. De gemeente betaalt zo voor het per inwoner. Ja, voor, voor een, per inwoner. En het is afhankelijk van hoeveel, hoeveel bewoners hebben, hoeveel huizen, hoeveel openbare ruimte. Ja. Uh, hoeveel school, jongere mensen, ouderen. Nou, dat, dat is een heel ingewikkelde berekening. Die, die staat ook steeds onder druk. Want als het rijk minder uitgeeft, krijgen wij ook minder. En wij krijgen op dit moment, ik zeg het daar zo even, rond de 19 miljoen. Dus 90 miljoen wordt uit de algemene uitkering gedekt. Dan kom je er wat tekort. Ja, daarna heb je natuurlijk het belangrijke, nu het sociale domein. Ja. Uh, daar, daar komt ongeveer via de integratieuitkeringen, komt er, ik denk zo rond de 12 miljoen naar boven. En dan de rest wordt eigenlijk bijgedragen uit uh, de zakenbelastingen... Heffingen op de riool, toeristenbelastingen, parkeergelden, inkomsten. Mm -hmm. nou, en dat maakt het plaatje rond, rond de 45 miljoen. En en op, ja. <coughs> Hoe rond is het plaatje? Voor het de, rond, nou, de, de begroting is eigenlijk uh, heel positief op dit moment. Uh, daar hebben we ook aardig aan getrokken. We hebben gezegd van uh, dit college begint de eerste twee jaar. Dus dat is eigenlijk 2014, 2015 en een deel van 2016. Pas op de plaats te maken, financiën weer op orde te brengen. Nou, die zijn eigenlijk nu op orde. Dat kan je zien aan het feit dat de begroting... meer als sluitend is voor 2016. Wat, wat is meer als sluitend? Uh, dat er 120.000 euro een plus is van 120.000 euro. Maar nog belangrijker is... dat die ook in de perspectief sluitend is. Is die uh, dat geld wat je over hebt... Kan je daar leningen mee aflossen die je nog loopt? Ja, nou, ja, ik wil zeggen, want er is toch een tekort wat er nog hing. Ja, nou, de, wat wij geïntroduceerd hebben is een, is een matrix bestaande uit een heleboel kengetallen... om dat financiële beeld. dus de liquiditeitspositie, uh, het sluitend zijn van een begroting. je schuldenlast en ja. uh, je liquiditeitspositie in beeld te brengen. Uh, toen dit college aantrad uh, was de algemene reserve 4,5 miljoen. Hij is nu ondertussen 6,5. Miljoen. En hij groeit door, doordat we overhouden, groeit hij door naar 8 miljoen. Als je dat dan weer weer legt op de schuldenlast die we hebben, want die bouwt af. <kuggen> zie je dat het plaatje gewoon positief. Alle, alle kentgetallen gaan de positieve kant op. Wat, dus, want de schuldlast. Wat is de is dan, schuldenlast van het? Nou, de schuldlast is op dit moment, ik denk zo'n 34 miljoen. Maar anders als bij andere gemeenten is die schuldlast niet opgebouwd door het feit dat er in de exploitatie allerlei problemen zouden zitten. En bij sommige gemeentes ontstaat die schuldlast voor een groot deel... doordat tekorten zijn op standaard onderhoudsprogramma's enzovoort enzovoort. Bij ons is die schuldlast met name ontstaan... omdat wij zwaar hebben geïnvesteerd in, in scholen. De brede school, twee brede scholen, eigenlijk drie... als je zelfs nog de golf erbij telt. En we hebben een parkeergarage gefinancierd als, als gemeentelijke overheid. En dat zit in je schulden? En nou, dat is dus ongeveer, ik schat zo'n 17 miljoen euro... van de schuldlast die we nu hebben. Nou... Dus, dus daar, nou, die wordt gewoon afgelost. Dus, dus wat dat betreft druk, is die schuld niet ontstaan... door dingen die niet zichtbaar is. Zichtbaar is dat we een parkeergarage hebben. Ja. Dat we twee mooie scholen hebben. We hebben een, een gebouwde blauwe tram. Hebben we. Dus wat dat betreft is het geld wel geïnvesteerd. En het is niet gebruikt om achterstallig onderhoud op te lossen. Dus wat nee, dat betreft je... is het wel gezond zoals je daarna kan kijken. Uh, je noemt nu een, een, een, bijvoorbeeld de Blauwe tram. hè? En uh, daar willen jullie een bruisend gebouw van maken, ja. dat las ik in de krant. Nou, uh, iedereen kent ongeveer de historie van de Blauwe tram. Ja. Um, wat wil je daar dan mee? Want je zal daar, en dat is in de begroting besproken, financieel uh, wat mee doen. Maar wat is het plan van. Wat je ermee wil? Ja, nou, het plan is eerst een stuk. Uh... In de techniek, dat is dus een stuk het gebouw zodanig maken... dat het ook multifunctioneel inzetbaar is. Mm -hmm. Mag ik even en, ja? onderbreken? Waarom is dat in Godens niet gelijk gebeurd? Want als je toch ja, zoiets is... nieuws maakt... Ja, oké, okay, dat, dat, uh, dat, dat, is... dat had beter gebeurd moeten zijn. Maar oké, okay, dat is. Ik, ik kom daar als wethouder. En uh, u weet, mijn partij heeft daar al veel eerder vragen over gesteld. Maar daar ga ik niet meer... Daar wil ik eigenlijk liever niet meer naar, terug, okay, nee, je naar moet, de Je moet niet meer terugkijken, je moet naar de toekomst kijken. En het, be het belangrijkste, dat, dat, dat gebouw is belangrijk. Maar nog belangrijker, waar is het nog meer eigenlijk op fout gegaan... vind ik persoonlijk, is op hoe we daar met elkaar de afspraken hebben gemaakt... als uh, eigenlijk de, de, de brede school, het concept. Ja. Daar, zijn, daar zijn, is zelfs een convenant voor getekend. Dat heb ik nu gevonden, want dat wist ik in eerste instantie niet. En daar staat in dat iedereen een bepaalde inspanning zou doen. Nou, dat is, heeft ook onvoldoende plaatsgevonden. Ja. Dus het is en, en Dus net zo belangrijk is als dat je wat doet aan, om het te verbeteren... gaan we vooral wat doen aan die partijen... die die blauwe trend tot een bruisend geheel moeten maken. En dan denk ik aan de bibliotheek. Maar dan denk ik ook aan het pluspunt. Ja? En, en de scholen zelf. En, die, en de combinatie met, met het horeca gebeuren. Ja. Ja, en daar zijn we dus mee bezig. Dus we doen eigenlijk een diepte-investering in die organisaties. En daar zijn we al heel ver mee... Dus eigenlijk zijn we, en aan nu geld hebben we vrijgemaakt voor, om het technisch aan te passen... maar we zijn ook heel druk bezig om het gewoon te laten zijn wat het moet zijn... met die verenigingen, zodat het concept gaat werken, want dat is net zo belangrijk. Dan heb ik een stukje gelezen over jeugd, welzijn en sporten. Wat, ga je, wat gaan jullie daarmee doen? Nou, uh, met de met jeugd, zoals je weet, heb ik ook gemeld dat er een, uh, een hangplek voor, voor jongeren komt... Daar zijn we mee bezig. omdat ja, die wel we... veilig is, las ik. Als je toch in de brandweerkazerne zit, kan er weinig ja, mis. Dat, dat kan weinig mis. Daarnaast he, hebben we natuurlijk gewoon het jeugd. Jeugdhonk. En ik, daar, ook daar zijn we in gesprek met partijen... om de jeugd meer met, nog meer met sport dingen te laten doen en te, te ontwikkelen. Maar er zijn uh, bijvoorbeeld... Uh, Mind Your Step bijvoorbeeld is een partij die dat graag wil. Nou, dan moeten wij eigenlijk, wat dit college vooral wil... Is degene die daar verstand van hebben aan het werk laten. Wij maken beleid. Wij faciliteren op een bepaalde manier. Maar daarna zijn gewoon de partijen, de Kijk, marktpartijen in dit geval. Want het zijn gewoon ondernemers die ja. wat daarmee willen. En nou, dat proberen wij te stimuleren. En dat gaan we dus ook koppelen aan een pluspunt. Maar ook aan een blauwe tram. Dus in de blauwe tram zou je dus ook. Want we hebben daar een fantastische ja, sportzaal. Jawel, maar nu uh, hoor ik je zeggen: ik zet dat weg bij een commerciële partij. Er is al een, een sportservice-zandwoord. Uh, ja, die, die de MC, gebruiken die, we ook. Uh, daar heb je al twee partijen. Nee, dat kost die, geld. Die, die, die, sportservice, dat, dat is nou de partij die wij gebruiken... om die, al die partijen aan elkaar te verbinden. Okay. En die, die coördineren dat ook. Maar je moet gewoon de maatschappij... dat noem ik dan commercieel, maar de maatschappij... moet je gewoon zijn werk laten doen. En wij moeten vooral zorgen dat dat gebeurt. Wij, wij zijn een beetje de smeerolie, maar zij moeten dat regelen. Uiteindelijk is, zijn het de vrijwilligers of de organisaties die het moeten doen... Niet de ambtenaar en de wethouder in het gemeentehuis. Nou, dat ben ik met je eens, maar um, uh, je noemt het, uh, het toverwoord alweer de vrijwilligers. Uh, ik heb al eens gekskerend gezegd, als de vrijwilligers nu gaan zitten... valt zand antwoord ja, om. Onmiddellijk. Er moet natuurlijk ook vanuit het bestuur financiële middelen zijn... en inderdaad een bedrijf aangetrokken worden die daar wat voor ja. krijgt... maar ook wat voor doet. Want uh, we zijn natuurlijk al heel lang bezig met uh, de jeugd aan sporten te krijgen. Want ze is nog steeds heel erg hoog met het diktepercentage van de jeugd. Ja, nog erg, iets hoger. Als, maar als je kijkt naar, er is een gezondheidsatlas... die kan je trouwens iedereen vrij raadplegen... en dan kan je dat op zien ja. hoe de stand van zaken is. Dat gaat wel de betere kant op, maar daar moeten wij dus wel extra aandacht aan besteden. En ook rond die, we hebben net een nota rond, gemaakt rond het sociale domein... dat de transformatienota heel ingewikkeld woord. En daar staan wel dit soort aandachtsvelden allemaal in. Maar uiteindelijk zou je de, de, de sociale infrastructuur... Hè, dat is de, de, wat wij al met z'n allen sa samen doen... die zou je moeten versterken. Ik heb uh, nog een paar dingetjes. De, de, de, de, de begroting loopt. Waar gaat Sandvoort op bezuinigen? Wij gaan, wij, gaan, wij gaan in principe nergens op bezuinigen. Wij hebben bijvoorbeeld... heel belangrijk is dat we de, de lastendruk... echt op de nullijn hebben kunnen zetten dit jaar. dat dus betekent... alle, alle belastingen blijven ongeveer hetzelfde? Nee, die blijven hetzelfde. Maar zelfs nog... Ze gaan ook, worden ook niet geïndexeerd. Normaal zeggen we de nullijn is uh, inclusief de in, in, inflatiecorrecties. Nou, zelfs die passen wij niet toe. Uh, wij, wij hebben een programma uitgezet voor de komende jaren... waar we alles kunnen doen. We gaan een aantal projecten weer opstarten. De, kon nog, de raad is nog aan het kijken van keuzes maken met een kerntakendiscussie. Dus echt bezuinigd wordt er niet meer. Of, dus, dus, of niet. Dus wat dat betreft, maar we willen juist een beetje ruimte scheppen... om straks nieuwe dingen te kunnen opstarten. Je kent die krentaardiscussie loopt ook al een tijdje. Die loopt I I ook, ja. Is ja, daar een keer een, een, een einde aan? Nou, de, de, alles is nu geïnventariseerd. En er wordt nu uh, vanuit de, de raad met de Griffie samen... wordt er een, een, een notitie opgesteld. En dan is de raad aanzet om die keuzes te gaan maken... van, van wat, wat willen wij uh, beter... wat zien we als een kerntaak, wat niet. Wat willen we meer op afstand zetten? Dus dat is eigenlijk aan de gemeenteraad om dat te doen. En het idee bij het college wat we lezen... nou, we zullen bepaalde bestaand beleid misschien afbouwen... om ruimte te maken voor nieuw beleid. Mm -hmm. um, nou, over de begroting uh, heb ik er nog één. Ja. Er wordt uh, al jaren gesproken over de Gerttenbach. En nu uh, lees ik dat de Raad in het geheim geïnformeerd gaat worden... over de Gerttenbach. <kugst> Wat ja, is er dan nou, zo geheim aan die Gerttenbach? Want we praten er al uh, ja. hoeveel jaar niet over? Te lang, maar dat is... Het enige positieve daaraan is wel dat de, dit college wel geld heeft vrijgemaakt. Om in ieder geval die 800.000 euro. Die staat nu al structureel in de begroting. Dus als je het over bezuinigd hebt, nee. Dat wordt juist niet bezuinigd. Dus er wordt gebouwd aan de Gertebach. Ja. Alleen er. En dan kunt het in de najaarsnota. die is volgens mij komt hier eerlijk uit. Kunt u het lezen? De Gertebach. Dat gaat om natuurlijk. Ze hebben meer geld nodig. Er zijn andere bedragen mm -hmm. genoemd. Nou, daar vinden onderhandelingen over plaats. En over die onderhandelingen is de gemeenteraad bijgesproken. Dus het college gaat verder met de onderhandeling... en dan komt uiteindelijk ja. waarschijnlijk in december of in januari... een definitief voorstel waarin definitieve bedragen worden genoemd... en dan staat de gemeenteraad om dat goed te keuren. Als ik het, uh, uh, als ik het wil begrijpen... praten jullie met derde partijen die jullie nog niet willen noemen? Nee, wij praten gewoon met de Grettenbach. Met Dunamare. Met Dunamare wordt gesproken... Maar er moet meer geld komen dan ja. die 800.000. Ja, dus, dus ergens moet dat vandaan komen. Ja, dus dat moet of bij de gemeente vandaan komen of bij Dunamaren. Of okay. De raad moet zeggen: wij geven niet een x-bracht ter beschikking. En dan zegt Duim de Mare misschien wel: van ja, dan hebben we een probleem. Nou, wij hebben de, als college doen wij die onderhandelingen. Maar de raad heeft het budgetrecht. De raad heeft al 800.000 euro, die we structureel afgedekt ja. hebben, uh, ter beschikking gesteld. En de, de, de kans is heel groot dat er meer, er is meer geld dus nodig is. Ja. En nou, daar, daar zijn we over in de onderhandeling. En, en de mate hoeveel geld de gemeente wat kan en wil bijdragen... dat hangt van het college in de onderhandelingen af. Maar uiteindelijk, de gemeenteraad gaat dat beslissen. Okay, en dan moet dus men bij... is dus bijgepraat over de onderhandelingen. Ja, precies. Ook men is bijgepraat over de onderhandelingen. Um, de, jullie hebben nu een aantal dingen ingeschoten. Er wordt over veertien dagen over gesproken, begrepen. Is er in die tussentijd nog een hoop te doen aan vragenverwerking. Want ik heb wel begrepen dat jullie heel veel vragen hebben. Nou, we hebben heel veel vragen gehad, schriftelijk beantwoord. En volgens mij is het in de commissiebehandeling... heel veel ook weer beantwoord. Dan komt er een memory van antwoord. En ik dacht dat er nog een vraag of twintig... daarin beantwoord worden. Nou, en dan is dat gebeurd. En dan, dan gaan de, de fracties... hun algemene beschouwingen maken. En dan krijgen we een discussie in de Raad... over de vaststelling van de begroting... met eventueel wel of niet abonnementen... moties daarin verwerkt... Met nog extra wensen die partijen dus inbrengen. Bijvoorbeeld, er is discussie over de Red Post Zuid. Moet die geld daarin ja. inbrengen? Nou, Dat is ook zo'n voorbeeld. Doordat we natuurlijk die ruimte er is, kunnen we, hebben we weer wat vlees op de botten. En aan de andere kant kan je afvragen, waarom is dat nooit in het verleden goed geraamd? We hebben alles geraamd. Ja, maar je moet dat soort dingen wel in gaan voorzien. Dus Jawel. Dat moet meegenomen worden. Oké, okay, nou, uh, dan uh, denk ik dat wij elkaar over een week of drie nog een keer uh, spreken over wat er uitkomt. Ontzettend bedankt voor je tijd, want okay. je was aan het vrijwilligerswerk aan dit. Ja, doen. klopt. Lekker. En je lekker gaat nu weer in de buitenlucht en lekker weer verder. Ja. Oké, okay, geen Jan, okay. dankjewel. Oké. Okay. Ik Zeg wel eens Rebel. Zeg ik dat goed? Ja, is goed, Rebel. Okay, rebel, ja, er, er worden nog wel eens wat andere benamingen ook gegeven. Rabel. Ja, als we maar weten Rabble. dat het over het kerkplein nummer 7 gaat. Ja, dan, ah, precies. Dan is het al heel erg. Ja, dat is prima. Sinds wanneer uh, ben je daar uh, de uitbater? Sinds 2 februari dit jaar zijn we begonnen. Het is me te oren gekomen dat het uh, ja, aangeboden werd op de markt. En in eerste instantie. Uh, ja, je, je bent een horeca man, in hart en nieren. Ik heb uh, jarenlang in de horeca gezeten. Noem eens wat. Um, ja, een als Nou, niet, niet een, een, een ras echte. Nee, dat moet ik eerlijk toegeven. Ik ben een uh, ja. Amsterdammer. En met mijn tweede ben ik naar Stanford gekomen. Met mijn achtste ben ik naar Halen verhuisd. Na de verhuizing naar Halen ben ik uh, op een gegeven moment wel weer teruggekomen. En dat is in 2007 geweest. Dus sinds 2007 ben ik weer terug op het dorp. Ja, klopt. Cool. Dus, ik heb wel een deel van mijn leven hier gewoond, een deel weg geweest en nu weer terug. En het voelt weer als thuis. Dat is ja. een ding wat zeker is. En dan zeker als je in het midden van het centrum een, een zaak opent, wat eigenlijk je huiskamer geworden is en uh, ja, je leven daaromheen uh, gaat draaien. Het ziet er mooi uit. Ik ben even binnengelopen straks uh, om uh, even te zeggen dat we in de studio zaten in ja. plaats van uh, bij ja. Hoogland. En, uh, het, is, <coughs> het is verrassend groot, moet ik ja. zeggen. Ja, het, is, het is verrassend dat er zo weinig zand voor is ooit binnen geweest. Dat ben ik ook, ja. Daar kom ik langzamerhand ook wel achter. En dat is ook wel weer een, een uitdaging om daarin verandering te brengen. Ik bedoel, de koffieclub, hij heeft nog steeds een bekende naam. Jan ja. en Christel zijn natuurlijk begonnen met Rebel. Het is een bijnaam van hun familielid. En toen ik het overnam in februari dacht ik ook van... Ja, wat moet je? Ga je het veranderen? Ga je het een andere naam geven? Ik bedoel, het is net een ander... ...context neergezet, ga je het weer veranderen... ...dan wordt het voor de mensen helemaal onduidelijk... ...van ja, wat, wat is het nou precies? Alleen qua invulling... ...hebben we er wel wat veranderd... Ja. ...en ook qua in, ja, inventaris... Uh, ...het is weer wat meer persoonlijker... ...en smakelijker naar onze eigen inrichtingen... Ja, ...ingericht en dat wordt heel positief ervaren ook... ...maar het is heel grote ook. absoluut... Ja. Maar het ja. is ook veel meer dan alleen maar een kopje koffie natuurlijk... wat er bij jullie gesproken wordt. Ja, die wordt. gedachte is er nog steeds dat er koffie met gebak... uiteraard hebben we dat en daar zijn we ook trots op. En We serveren lekker gebak, we hebben een goede koffie. Ook Wendy van Dijk heeft dat uh, zelf uh, ondervonden laatst... dat ze hier met de woord was. Ja, zijn die bij foto. jullie geweest? Ja, ik bedoel, uh, je moet, van sommige dingen moet je gewoon even gebruik maken... en dat mocht, ik mocht, uh, mocht ze gebruiken. Misbruikers zijn dus zelfs, nou ja, dat ja. gaat iets hè, maar in principe... Uh, ja, dat was een mooie kans. En, uh, maar we hebben gewoon lekkere koffie. We hebben een lekker gebak. Maar ook een, een hele lekkere lunchkaart. Die wordt ook uh, momenteel heel positief ontvangen. En van de zomer zelfs een, uh, ja, een goede avondkaart, <coughs> denk ik wel. Maar nog even terug naar jouw uh, horeca verleden Wat was jouw uh, voorlaatste uh, activiteit? Uh, nou, mijn voorlaatste activiteit weet ik niet of... Dat, dat heeft niet heel veel met uh, horeca te maken. Ik ben... Uh, uh, bij mijn ouders, in de zaak met mijn broer samen uh, hebben we een benzinestation en een garagebedrijf. Dat is eigenlijk mijn laatste activiteit. Daar heb ik vijf jaar gezeten, maar daarvoor heb ik uh, een, twintig, een kleine twintig jaar... officieel negentien jaar, maar kleine twintig klinkt dan weer net als meer. Ja, klinkt meer. leuker. Maar uh, bij de Soet Inval gewerkt, in Harlem En daar ben ik als uh, ja, Kelner binnengekomen. En binnen Noodtime in het management terechtgekomen. En heb daar in principe uh, ja, een jaar of achttien, denk ik... Uh, als eerst als assistent manager en daarna een manager rondgelopen en ja, eigenlijk de hele rijlijn Zeilen daar samen daar ontstaat met de En Je natuurlijk dan het gevoel van ik moet dat zelf ook kunnen doen. Of, ja, en nee. Ook... Ja, en nee. Aan de ene kant je is je, je zit daar in een veilige zone. Want je mag heel veel wel, en maar je moet ook wel dingen, maar je hebt ook niet de verantwoordelijkheden. Nee, de eindverantwoordelijkheden. je trekt de deur dicht en je gaat naar huis. Precies. En dat, en dat is nu ook wel zo. Anders, Ja, ik u. ga wel naar huis toe. Ja. Maar... En ik doe meestal ook wel de deur dicht. Dat ook wel, ook wel vaak over en dicht. Maar goed, dat is een keuze die je maakt. Maar je, je, ja, uh, het is nu je veilige zone verlaten En dat geeft aan de ene kant nog veel meer een uh, ja, uitdaging. Absoluut. Valt dat tegen of valt dat mee? Uh, het is ver... Je komt verrassende dingen tegen op je pad. <laughs> maar dat valt absoluut niet tegen. Nee, ik had eigenlijk wel iets... Uh, Eerder willen doen. Achteraf. Is, is dat het stukje. Uh, van stropdas naar uh, werken? Want ik zit dat boekje net door te lezen. wat jij meegenomen hebt. Uh, ja, dat is, uh, uh, dat voor laatst. Jaren... Die <laughs> zien dat niet, maar dat is ongeveer de levensgeschiedenis. van. Uh, de werkende levensgeschiedenis van Marcel. En daar zie ik die opmerking van stropdas naar. Ja, nou even andersom. Van, uh, denk ik, van kellner naar stropdas. Ja. ja en daar... Maar nu ga je andersom. Um, ja, nee. wij ja, ja, Alle, ons twee, geen, alle uh, twee? Ja, we dragen geen stropdas natuurlijk. En, ja, ik bedoel. Tuurlijk, je bent de uitbater, je bent de ondernemer. Maar ik zie me in principe niet meer als een, een meisje wat mij de afwas komt doen. Ik bedoel, we staan op gelijke, gelijke hoogte. En dat vind ik gewoon belangrijk. Ik ben ook aanspreekbaar als zijnde Marcel. Ik ben niet meneer of wat dan ook. Het is een dat team. Ik, ja. Oké. Okay. Alleen, ja, een team heeft een coach nodig. En ja, ja ik heb me tot uh, coach, ja. Uh, ik ben even de naam kwijt. Maar uh, een van jullie wereldberoemde uh, medespelers... die zit in een klein houten huisje bij jullie voor de deur. Ja, <laughs> het kleine zwarte aapje wat <laughs> ja, daar gezellig ligt. Steffi ja. de Steffert. Ja. Maar er, er, er, er, er, als je dat ziet, dan zie je ook ja. heel veel mensen even stoppen. Ja, nou, ik denk dat Steffi ondertussen beroemder is dan uh, Rabbel, rebel <laughs> Hoe je ja, het ook ja. <laughs> nee, En Steffie heeft ook haar eigen Facebookpagina. Ja, het is een beetje raar, maar ze wordt heel veel geliked, ook vanuit <laughs> Duitsland. En ze heeft heel veel volgers, ook vanuit Duitsland ondertussen. En dat is op zich ontzettend leuk. En ja, daarmee zit je ook alweer iets... Het huisje is gekomen Eigenlijk bij mijn ja, vorige werk, bij de garage. Daar, ja, ik had een hond op een gegeven moment uh, en die wilde ik niet alleen thuis laten. Ja, hoe ga je dat oplossen? Leeg dus ja, nou, meenemen. Dus gewoon, <laughs> ja, maar toen werd het winter en toen werd het iets moeilijker. <laughs> ja. Maar Steffi heeft wel een, een belangrijk ja, aandeel, denk ik, op het Kerkplein uh, langzaamland getroffen. En menig toerist gaat door zijn knietjes ook. Ja, en klopt. wil met Steffi op de foto. Ja. En, absoluut. Ja. De uitstraling heb je het over gehad. Hè? Er liggen nu al mooi blauwe dekentjes. Het ziet er uh, gewoon gelikt uit als je er langs loopt. Um, een aantal. Uh, bij Jan zaten ook wat, wat, wat Zandvoortse uh, verenigingen. Er werd gebritst. En, uh, mm -hmm. Vindt dat bij jou een, uh, voortgang? Ja, de Britsclubs. Tenminste, dan moet ik voorzichtig zijn wat ik zeg. Want het is één Britsclub en ja, ik één Er zijn er veel ja, bij bij. Ja. Ja, ze hebben kaarten in hun ander. Ik, ik heb het zelf niet zoveel met het spelletje. Helemaal niet met kaarten. Dus, uh, maar het is volgens mij één vereniging en één Britsclub. Dus, maar die zitten er nog en de dames hebben het erg naar hun zin. En daar ben ik ook blij mee. en ja, Ik bedoel, ik sta er ook voor open. Ook voor nieuwe activiteiten binnen de Zandvoort. Als daar uh, verenigingen zijn die een, uh, een dak boven hun hoofd zoeken. Ik wil niet zeggen dat ik alles kan bieden, maar alles is in ieder geval bespreekbaar. Het is bespreekbaar. Ja. Uh, nou, we weten een heleboel over uh, rabbel. Zo, van, zo heet het. Ja, we noemen het rabbel. Vind ik ook. Gewoon rabbel is ook goed. Er staat hier voor mij een, een, een presentje wat ik van master gekregen had... en dat ja. heet de blauwe tram. Ja, niet weten dat de discussie van het volgaande... <laughs> ook over ja, de blauwe tram. En bij jou staat een mooi flesje Prosecco... Ja, maar hier zit hier een prachtig logo op van de blauwe tram. Um, gaat dit in de handel komen? Ja, hij is in de handel. Ja, ik ben uh, wat dat betreft misschien wel een beetje eigenwijze ondernemer. Ik bedoel, uh, ik heb soms dingen die ik in mijn hoofd heb. En dat is dan ook wel weer het, het voordeel... dat je gewoon dingen mag doen die je zelf wil doen... En ja, gaat het wel wat worden, dan is het hartstikke leuk. Gaat het niks worden, dan heb je iets geprobeerd en dan is het jammer. Maar, maar je, dit is. Je zegt het nu zelf al: dit is het voordeel van vrije ondernemerschap. Ik mag ja. dat doen. Ja. En dat is wat je wil? Ja. Nou, het prima. Ja, uitbaten. Ja. Gewoon kijken waar de grenzen liggen en de grenzen een beetje opzoeken. Doe ik op het terras ook wel eens hoor. En dan. Soms ben ik ook wel een beetje dat ik denk: van oei, ben ik nu niet te ver gegaan ja. met mijn vaste? <laughs> maar toch, de mensen vinden dat, dat is ook wel weer iets leuks. Van ja, een kopje koffie sfeer kan iedereen en een biertje sfeer kan iedereen, maar net even dat extra proberen te geven... had een beetje om de, de persoonlijke aandacht van het team naar de klant toe. Precies. Wie, ik wie staan er nog meer achter jou, behalve het team? Uh, ja, ik heb heel veel lieve mensen die achter me staan. Ik heb twee schatten van kinderen. En daar is het de eigenlijk wel te, een hele moeilijke uh, beslissing voor geweest ook. Want Zikker die net in de leeftijd? Mee? Ja. Maar we hebben het wel uitvoerig erover gesproken ook... van hoe we ermee om zouden gaan. Uh, zomervakantie, uh, ja... Sorry, maar dat gaat hem even niet meer worden tijdens het oosten. Nee. Je... Die, die horecavakantie zetten, dan mag je je kinderen van school nog halen? Ja, daar ben ik nu wel mee bezig. Het is niet helemaal mijn idee, maar je komt er ook niet onderuit. geloof nog, ik uh, niet. En als mijn zoon nu zit te luisteren, die weet het ook nog niet. Maar... Wat je zegt, en waar jij op, op aankomt, is op die familie, die is natuurlijk ja. uh, heel erg belangrijk. En je zit, ik zie je dus al een beetje uh, een soort van twijfeldingetje in je gezicht. Van Ja, ik moet dat loslaten, want ik moet werken in de zomer. Ja. En dan. En ja, thuisvoor is het nadelen. Ik bedoel, tuurlijk. Je, ben, je, je, je, je, je gaat hiervoor, je tekent hiervoor. En je weet gewoon dat het nadelen heeft. Je bent veel aan het werk. En ja, aan de andere kant, uh, Rabbel is ook mijn huiskamer geworden. Het is ook een deel hun huiskamer geworden. Ze weten één ding. Zeker als ze vader willen zien, dan moeten ze gewoon even naar Rabbel toe komen. Dat is ook een stukje duidelijkheid. En, en je, ouders, he, je ja. ouders zijn ook uh, gesteund. Mijn uit, ouders uh, te... zijn ook heel erg belangrijk. Zeker, uh, ja, mijn moeder doet een <Gülisf> stukje administratie. Mijn vader doet uh, af en toe de klusjes uh, op technisch gebied. Daar ben ik totaal niet handig in. Ik ken nog net een schroevendraaier en een hamer van elkaar ondersteunen. Ik maar... zie je moeder wel eens met, <laughs> nou, met Steffi lopen. Ook en daarin de... is ze uh, wel heel belangrijk. En, ja. Ja, maar met ze zijn, zijn volgens mij hartstikke van. trots. Ik ken je ouders uh, van, de, van de golfbaan. En uh, volgens mij zijn ze echt uh, vreselijk trots. Ik, op ik waar, hoop het, maar doet. ik geloof het ook wel, ja. ja. ja, ik bedoel, uh, m, ja ze hebben het zelf natuurlijk uh, ook ervaren. Een aantal jaren geleden. Dat ze, een nou ja, aantal... Hij is ook voor zichzelf begonnen. En ik denk dat het ook wel mede een uh, reden is geweest om... Uh, ja, daardoor weet je hoe het is om wel voor jezelf te gaan beginnen. Ja. En Zijn. daardoor weet je ook de voor- en nadeel als kind zijnde van een ondernemer. Ja, dat weet je dan ook wel weer een beetje. Ja, je bent ermee opgegroeid, hè? Je, je, je ziet het gebeuren in je eigen familie. Dus het is ook een stuk ja. makkelijker om te accepteren. Ja, alleen, alleen een heel andere branche. Ik bedoel, ja. mijn vader zit in een garage en mijn broer deed een technische school. En dan uh, werd thuis alleen maar over de auto's en dit gesproken. En ik zat uh, met mijn twaalfde in Amsterdam op school... Op de Hubertus. En dan kom ik uit school vandaan. En dan uh, ging met mijn moeder maar over Bloemkook praten. En zo. <laughs> ja. Want dan, ja, dan hadden wij ook nog een beetje een raakvlak. En ja, het ook is een beetje... Want ik ben inderdaad uh, terechtgekomen op de Hubertus in Amsterdam. Lager beroepsonderwijs. Kooksveren, uh, broodbanket. En daarna de middelbare hotelschool gedaan. Ja, ook in Amsterdam. En ja, eigenlijk nooit... Tenminste, op mijn twaalf had ik altijd de intentie van ik ga kok worden. Maar ja, ik heb tot dat ik bij Robbop begon... Nou, is niet echt in de keuken gestaan nee. maar ja, nu, nu sta je dus wel af en toe in de keuken? Ja, meer af dan toe. Of maar je, toe. Hebt nou, dus. Goed. je hebt een kok in dienst. Oh, ja, daar uh, Ik heb uh, Marloes. Dat is een, een van de dames die in de keuken staat. En ik heb Olly, een leerling. En ja, in principe... Het is een beetje moeilijk om echt met een... Uh, in de keuken... echt een volwaardige kok neer te zetten. Ik bedoel, we zijn start een startend bedrijf. Je moet heel erg uh, op de kosten letten... Uh, je wil. Ja, je... Tuurlijk, je wil iets neerzetten. Maar je moet ook je grenzen wel weten. Ik ja. bedoel, je kan natuurlijk. Uh, als een gek tekeer trekken. Ik mm. had ook uh, in februari meteen een sloophamer door het pand heen kunnen gooien. En alles wat ik wilde veranderen, kunnen veranderen. Ja, ja. Maar ja, je moet ook reëel blijven. En, en dat geldt ook voor onze keuken. Ik bedoel, we hebben een lunchkaartje, we zijn geen restaurant. Dus ja, we hebben ook maar een lunchkok nodig. En dat ja. is niet uh, oneerbiedig naar degene die in de keuken staat. Ik bedoel, het grootste deel van de tijd sta ik zelf. Dus. Maar. Je kan geen volwaardig kok daarvoor neerzetten. Daar is, is de kostenpost gewoon te hoog voor. En je moet daar gewoon een beetje in uh, kunnen uh, ja, anticiperen. Ja, maar dat ontwikkelt zich natuurlijk ook ja, nog. Hè? Dat, dat is wel de bedoeling, want er zijn heel veel. Ja, ik heb nog ontzettend veel ideeën. Momenteel bij de gemeente ligt er een stukje, uh, wat je al aangaf, van de uitstraling van het, van het pand. Nou, vind ik ook heel erg belangrijk. Dus het zonnescherm wat er momenteel hangt, daar zijn verzoeken voor ingediend. Gesprekken aangevraagd bij de gemeente om dat te vervangen. Uh, dat is deel 1, waardoor je al een heel ander bedrijf neer gaat zetten. Ja. Sowieso naar buiten toe. Ja. Bedoel, we hebben twee mooie buren staan. Die hebben een hele mooie uh, omheining om hun terras. Een mooie overkapping en dergelijke. Ja, bij mij gaat het gewoon als het windkracht 3 is, dan moet ik mijn zonnescherm binnenhalen. binnen halen. Ja, regent het. Dan zit je gewoon tegen één grap met gat. mis je, het gat, dan, dat uh, mis je, aan je dus kijken. een stuk, hè? Dat is jammer. Ja. En niet alleen ik, ik bedoel ook voor het aanzicht van het dorp... is het ja. gewoon uh, bijzonder jammer als je daar natuurlijk... Uh, de Kerkstraat naar beneden komt lopen... en het is een beetje regenachtig en een beetje waaierig nee. weer... En je ziet gewoon één groot leeg terras. Want ik kan mijn mensen niet meer buiten laten zitten. Ik moet gewoon mijn scherm inhalen. Ik denk dat daar de gemeente niet al te moeilijk over zal doen. Ik denk dat ze die wijsheid wel hebben van... ook wij willen graag een uitstraling op het kerkplein. Dus daar ga ik ook wel van uit. Die gesprekken liggen nu, zijn ingediend. En ja, we wachten rustig af hoe het gaat. lopen. Dat is bouwtechnisch, de uitstraling. Ook daar ben ik niet zo heel handig in. Dat geef ik heel eerlijk <laughs> toe. En dan uh, in Pander. Zijn er nog dingen die je daar... Wat, wat, wat nog ideeën hebt wat je wil? Ja, ideeën zeker. Ik bedoel, uh, we kampen met één dames en één heren toilet. Nou, dan weet je ook wel dat het gewoon af en toe... Uh, als matras vol zit en, of druk is in het dorp. Ja. Het is, is dat niet genoeg? Uh, nee. Ja, en dat zijn gewoon dingen... Uh, wat je wel zou willen veranderen. En ook, zeg ik heel eerlijk... Uh, als je gaat kijken naar de, een kaart... Een, wel een restaurant zouden van kunnen maken... Maar dan loop je ook in de keuken gewoon tegen... Het is niet alleen dat we een lunchroom zijn. Alleen op dit moment kan ik ook heel eerlijk zeggen... Van ja, ja, je kan misschien wel de ideeën hebben om een mooi restaurant van te maken... maar dan moet je ook een goed uitgeruste keuken hebben. Ja. En dat ontbreekt gewoon. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik bedoel, voor de lunch kunnen we het prima doen. Feestjes, partijen, een dinertje gewoon. Binnenkort komt er weer een koor, geloof ik, van de overkant. Van de, ja, tenminste, die komen, als het goed is. En dat is weer twintig man. En dan komen die gezellig lekker eten. En dat is geen probleem. Dat kunnen we gewoon doen. Dan weten we van tevoren waar we aan toe zijn. Dan kan je een beetje op inspelen. En ook van de zomer hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Trots op de keukenbrigade. Sowieso trots op het hele team. Maar dan staan we toch met z'n tweeën op de topdagen. staan, een kleine 90 à 100 man eten er even. Op een van jouw topdagen was ik aanwezig bij de historische Grand Prix. dus dat het terras barstens vol. En ja. toch liep het als een trein. Ja en binnen waren we ook nog aardig redelijk vol bezet met de organisatie van de van het, uh, van de Grand Prix, historische kampioen om mij is een mooi evenement trouwens, maar ja. Hoe doe je dus, dat? Is dus... dat? Is dat omdat jullie zo goed op elkaar ingewerkt zijn of hebben jullie techniek die daar heel goed? Uh... Ik denk een deel ervaring. Uh, tenminste, dan mag ik hopen dat ik dat wel meegenomen heb ondertussen. Ik uh, ga er. Tenminste, ik weet dat de mensen die we in dienst hebben, een uh, beetje ook de kwaliteit van en als je daar gebruik van kan maken op de juiste momenten en je bent gewoon goed op elkaar ingespeeld inderdaad. Ja. Ja, dan wat loopt het. Kan het Nederlands elftal dan wat aan. Uh... Oei. Ja, een uh, een pijnlijke uh, nee, om, Omdat wij nog. Dit al is laatste... geen open sollicitatie van mondsparts, laten we dat voorop stellen. Omdat wij nog een laatste item hebben die wij nog moeten bespreken. En wij nog uren met jou door zouden kunnen babbelen en rabbelen over het Kerkplein. Want er, uh, ja. er is genoeg over te zeggen. Uh, wil ik je ontzettend bedanken voor deze blauwe trembier. En, ja, en ik voor de Prosecco. Ik ga er met uh, ja. plezier van genieten. Ja, zeg, zeg toch van. terug in de mensen. Ga naar Rabbel en uh, ja. kijk in ieder geval naar dat mooie flesje. En probeer daarna ja. biertjes. En dan, dan kop je dit gewoon. Is is is biertje, je mag het vertellen. Ik, ik ga het hem mag. testen. Ja. En dat zeg ik. We zijn druk bezig met een nieuwe bierkaart. Met lokale bieren. En, uh, Rabbel staat vol met verrassingen. Dus ik zou zeggen. Kom. Kom naar onze winkel. Naar okay. onze toko. Dan like, dan ons op Facebook, ja, like, ons, like ons op Facebook, dan weet je ook een beetje wat je ja, speelt. Ja. En, uh, Marcel, ontzettend Dankjewel. bedankt voor je komst. en Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Yo. Anders komt er een beetje tijd aan Almost heaven. West Virginia. Blue Ridge Mountains. Indeed. Rustig bij ons. Ja, de ja. muziek is weer weg. Ja, we moeten allemaal een beetje wennen aan het, uh, aan het studio uh, gedoe. Het is ons altijd weer leuk om hier toch te zitten. In de studio op de Torweg. Mike. Ja. is aanwezig. En Roy is aanwezig. Ja. Jullie, ja. Die, jullie Mijker, delen Mijker, samen. Mike jullie, jullie delen ja. samen de microfoon. Ja. Uh, ja. Roy, jij wilde wat kwijt. Uh, ja, dat klopt. Um, de afgelopen tijd heb ik, heeft in de Zandvoortse krant gestaan... ook dat uh, de kofferbakmarkt was afgezegd. En uh, dat kom, heb ik moeten doen vanwege gezondheidsproblemen. Helaas zijn die gezondheidsproblemen er nog, uh, nog steeds. Ik uh, zie heel slecht. En uh, dat is als organisator best wel belangrijk ja. om het goed te kunnen zien. Uh, ik heb op een gegeven moment het punt moeten maken... van nou, wat ga ik wel doen en wat ga ik niet doen in mijn leven. Uh, ook uh, qua mijn gezondheid. En... Uh, ja, mijn werk gaat, moet gewoon helaas uh, doorgaan, want dat is gewoon uh, belangrijk. En dus ik heb uh, wel een rustpunt kunnen maken, waardoor ik uh, heel erg veel hulp krijg om me heen... om uh, ja, diverse evenementen gewoon door te kunnen laten gaan. Waaronder uh, en Roots, waar we het zo meteen over gaan hebben. En uh, ja, het, ik ga in ieder geval tot januari heb ik gewoon heel erg... Uh, uh, ben, ben ik heel erg hard aan het werk om uh, weer gezond te worden. Nou, hartstikke goed. En, uh, dus ik ga wel gewoon lekker door. Alleen, uh, dat betekent wel dat ik gewoon uh, minder uh, kan hier, hier en een, daar wordt terug. een evenementje geschrapt om uh, jou Inderdaad, de rust te geven. En uh, helaas, door mijn gezondheid heb ik ook mensen... Uh, ja, niet, uh, niet helemaal op de goede manier... Daar wil ik nou, ook mijn excuus daarvoor aanbieden. Bij, bij deze is dat en, gezegd en mensen ja, zullen, zullen dat best uh, belangrijk blijven me. melden, denk ik. Okay. Goed, nou Roy, uh, wij hopen voor jou het beste van je gezondheid. Ja, dank je. Uh, maar uh, dat ene evenement of twee evenementen die jij dan moet schrappen, daar breng je een prachtig evenement voor terug. Inderdaad. Uh, ik zie Irene <laughs> naar de poster kijken van uh, Roots America Country Roots. And Blues Concert. Ja. Wat zie je allemaal voor leuks? Nou, uh, het is de band van Michael, uh, het is de Duitse band hè, ja, die, precies. Uh, waar je ja. in Duitsland ook mee uh, speelt. Het uh, Rijn. Ja, hem maar naar je toe. Haal hem even naar je van. toe. Ja, precies, ja. Ja. Nou, uh, aanstaande vrijdag uh, dan uh, gaan jullie naar de Krocht om acht uur om daar. Uh, uh, een speciale. Uh, jullie hebben een thema, hè? Hezel en Bel, vertel eens over uh, het thema. Uh, Um, ja, dit uh, is de vijfde keer nu en elke keer was het zo so dat het onder een uh, motto was, een keer was het een um, living room concert, dat hebben we het zo gedaan als we bij Jason Sandford doen, daar was het beneden het podium, de andere keer was het dan altijd op het podium en laatste keer was het seaside Jammery, daar was uh, Logans Blues aan uh, het eind en uh, die uh, idee was dat de mensen dan aan het eind van de avond ook kunnen dansen wat ze ook gedaan hebben, dat was heel leuk en en omdat we nu de vijfde keer is, hebben we overlegd. Wat, wat gaan we nu doen? En waarom niet proberen? Als er waren net drie bandjes, waarom niet proberen, maar uh, één band voor de hele avond. And, uh, die jullie dan gaan coveren. Dus dat is één band die jullie gaan coveren. Of of één band zeg maar oh, die speelt. Oh, nee, snap ik. Nee, ja, één band die speelt. Ja, Oké. Okay. Ja. Nee, ik dacht die even dat dat je uh, dingen van een bepaalde band uh, ging coveren, maar nee, nee, alleen jullie spelen. Ja, en en die idee van die American Roots uh, Country is ook, uh, uh, is toch de de ogenmerk is toch, de focus is toch om um, uh, heel veel, dat de mensen nog heel veel eigen werk spelen. Is niet zozeer een cover-evenement, maar meer. Uh, omdat het meer zo singer-songwriter gaat. Dan, en het gaat om, om, uh, om bandjes die, die, die klaar ook dan uh, liedjes van anderen spelen... maar toch ook eigen werk hebben. Ja. En uh, dat is toch uh, dat is de Jullie focus. Jullie hebben veel eigen werk? We hebben veel eigen werk, maar ook heel mooie um, uh, liedjes. En uh, ik heb ook één lied meegebracht... Mee dat um, is die, uh, kunnen we misschien later naar luisteren. Dat is de Greenpeace of France En daar heb ik het cd mee gebruikt. Okay. Nou, we kunnen hem ook tussendoor even draaien. Ja. Als je, uh, ik weet niet dus, of uh, die jongens de muziek uh, beschikbaar hebben. Kasper Kun je er een heeft, stukje uh, van laten horen? Kasper? Ja, nou laten we even luisteren. Ja. They beat the drums slowly, did they play the five slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? And did the band play the last post and chorus? And did the pipes play the flower? Wife or a sweetheart behind? Some faithful heart is your memory and shrine. Although you died back in 1960, in that faithful heart are you forever 19? Or are? The death march As they lowered you down And the band Played the last Post and chorus And the pipes play the flowers Of the forest But The sun shines down On these green fields Of France It's a warm summer breeze That makes the red puppies dance And look, our sun rolls from under the cloud No gas, no barbed wire, no gunfire and now But here in this graveyard it's still no man's land As the countless white crosses the mute witness stand Een heel stukje rustige muziek. Ja, en muziek. tussendoor even gesproken waar het vandaan komt, maar het is dus eigenlijk een, een liedje van de, de Furies. Uh, nou, eigenlijk is het van, van, een, uh, van een liedschrijver Eric Bogle. Um, Hij uh, is, ik denk, is van Australië. Hij he heeft heel mooie liedjes geschreven, maar de uh, Furies hebben de meest bekende versie, versie daar, daarvan omdat um, heb ik het is misschien een mooie nummer om nu over het radio te hebben. Omdat de mensen het toch uh, kennen. En deze versie waren, uh, dat was nog zonder Paul. We, we zijn het te viert. Um, uh, en uh, dat zou, we, we gaan deze lied ook spelen in de krocht. Uh, aanstaande vrijdag. Maar dan met de vieren. Ja, dat zou leuk zijn. De men, een... Roy, de die, uh, die treden ook op. Ja, uh, vlak daarna. Ja. Dat geloof ik uit mijn hoofd, 2 november. Zit dat ook bij jou in, uh, of is dat een andere organisatie? Nee, dat is de, gewoon uh, Theo van der Kroch die okay, dat organiseert. Die, uh, die ja. Ja. Heeft, dat heeft een aantal raakvlakken. Hè? Je, uh, zie je dat terug in je publiek? Uh, ik denk het wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog nooit bij de Furies geweest. Omdat ik de muziekstijl niet kende. En de afgelopen twee, drie jaar heb ik Michael uh, leren kennen... Uh, eigenlijk kennen we elkaar al vijf jaar van uh, Hote Hoogland. Hij, ja? Wij waren twee nachtportieren en uh, zodoende zijn wij bij elkaar gekomen. Ik wist helemaal niet dat hij uh, kon zingen en gitaars spelen. En, uh, en gitaarspelen. op een gegeven moment kwam hij naar me toe van Roy, ik heb iets leuks en ik kende het niet en ik ben er gewoon zo open in gegaan en, um, en nu ben ik zelf ook fan van die, van die Americana muziek. Het is gewoon een hele mooie rustige muziek en, uh, en het kan ook hele emotionele muziek uh, zijn. Mm -hmm. ja. Mike, uh, jullie, uh, je hebt net een aantal mensen op de foto aangewezen uit Hamburg en uit Berlijn. En uh, jullie moeten ook samenkomen. Hoe, hoe, hoe regel je dat? Um, uh, ja, dat doen we zo dat wij uh, die, die, die optreins, gaat je er nog um, uh, heel, uh, heel uh, vroeg uh, uh, organiseren. Dan weet je, oké, okay, dan en dan hebben wij optreins. Volgende maand zijn we in, in Hamburg. And, um, Dann tun wir das halt so, dass wir, ja probieren, nicht allein vor, vor der Dach von, von der Obtredens, mal auch, dass wir, dass wir so drei, vier Tagen können zusammen sein, um, äh, zu repetieren, um, um, uh, um, neue Liedjes, zu uh, lehren. Mal auch, um, uh, um, um, um es Stine nach anderen Bandjes zu zu fahren, um, um Stine da BTS spielen, Sessions zu fahren. Entweder was wir okay, fuck, tun, ist, ähm, und uh, um, das ist unsere History, das ist, uh, Background, äh, uh, ist, uh, in der Straße spielen. Dat, is, dat, is, dat is, hebben we in, in, in, in bijna in, in heel Europa gedaan. Uh, maar ook een beetje verder. En, en dat, is, dat is eigenlijk onze... Um, uh, that's our route. Dus uh, als ik als en, het goed uh, zie, dan, dat, dan ga je naar Hamburg... en je pakt een, een portiek en dan gaan jullie met, uh, met de band spelen. Uh, so Op straat. Op straat. Ja, straat. ja, ja, ja, ja, ja, ja dat is, we proberen, we proberen dat altijd, altijd, altijd... Als we als ontmoeten, proberen we altijd een hele pakket te doen. in optreed, een, een, heel, een gig... Uh, maar ook repeteren, maar ook als, als het weer en zo meegaat op de straat spelen. Mag dan, dat zomaar? Hè? Ik bedoel, mag je gewoon zomaar met je band ergens gaan staan uh, dat, uh, zonder vergunning? Uh, ja, in, in, in ha Hamburg ken ik heel goed en, en daar weet ik uh, hoe het werkt nu. Het was, was, uh, in de, uh, ik heb begonnen in de zeventiger jaren. Daar was het echt verboden. Dat was echt, um, uh, nee, je mag het ook niet. Het nou, is, is, ik, is nee. wel een goede vraag voor jou, want uh, in het verlengde van wat jij nu zegt, zou ik dat toch wel als je antwoord willen zien. Wij zeggen het nog niet, maar ik denk dat wij... Ja, maar nee, dan komt de dan dan als, als ik het nu, zeg, als nu o, zeg, Onder het bordje van uh, geen straatmuzikant. Als, als ik het nu zeg, is, uh, ik denk als, als het weer, weer meedoet... gaan we misschien naar Haarlem of Sanford. Uh, nee, dat maakt wel zo maar, goed Maar weet je nog die come, die ook komt, die hier kwam? Come to the croc. Er was een Amerikaan, een hele grote Amerikaanse auto... en er zaten een aantal gasten in die zeg maar te plekken gewoon ja. euh, op die auto sprongen... en muziekinstrumenten tevoorschijn Sorry, haalden weet... en gingen spelen. En officieel mag dat niet, hè want je mag niet zomaar spelen. Maar dat deden ze dan heel snel. Ja. En dan was het daarna ook gewoon weer heel snel inpakken... Ja. Ja. en ja. weer weglezen. Ja. Ja. en naar de volgende plek. Ja, ja ik vind ja. het wel gewoon. Ja, ik vind het zo... Is, is, so, is, uh, de contact die je met, die, uh, met het publiek heeft... Uh, en ik spreek van professionele straatmuziek... niet van, van de mensen die nee, bij, bij, bij Arbeidhain in de, de hoekje daar... Um, uh, is het is prachtig. Ik, uh, ik wil er toch mee afsluiten uh, ja. dat je, uh, en Roy kijk dan als organisator even aan, dat je daar een poging toe doet. En dan ja. zeker in de, in, in, de, in de zomer. En uh, om al even samen te vatten: uh, volgende ja. vrijdag in de Krocht om 8 ja. uur begint het. Uh, de entree is uh, 10 euro. De kaartjes kunnen bij de Bruna en bij het Wapen gehaald worden. En ik zie daar een. Dwingende figuur, ja, hebt nog een paar Dat is leuk, want we hebben de vijfde keer en we geven een uh, gratis drankje weg uh, bij, uh, bij, de ticket. Bij, de ticket. bij de ticket. Nou, te meer om uh, naar te de gaan. avond te komen aanstaande vrijdag. Wij zijn bijna door de tijd heen, iedereen. Ja. Dank je wel, in ieder geval. dus uh, ja, bedankt, hè? Ja, jullie bedankt Dankjewel. voor je komst en ik wens jullie heel veel plezier met de muziekavond. Um, wij ja, hebben uh, gereisd naar de studio ja. waar wij gezellig zitten. Toch nog dank aan Hotel Hoogland, want daar ja. zitten we altijd. En die uh, moest nu ook al weer opruimen. De techniek is gedaan door Quinten Brouwer en door Casper Gurrensen. Redactie Yvonne Roosdaal, Gert van Kuik. Eindredactie door Gerrie Rutte. Uh, de koffie is door Gerry uh, gedaan, want die uh, rent heen en weer hier. Ja, dankjewel, Ger. Irene, ontzettend bedankt voor de presentatie. Dankjewel, Ben. Jij ook. En uh, wij gaan eruit en wensen iedereen een prettig weekend. Fijn weekend. Tot de volgende keer.